Van ZFM. Via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. FM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 1 uur. Dit is Juris Stubinitski met het NOS-journaal. Door de nieuwe aswalk boven Europa gaan over een uur ook de Londense luchthavens dicht, waaronder Heathrow en Gatwick. Dat heeft de Britse luchtverkeersleiding bekendgemaakt. De sluiting duurt tot zeker 8 uur in de morgen. Gisteren sloten al luchthavens in Ierland en in andere delen van Groot-Brittannië. Omdat de aswolk van de vulkaan uit IJsland zich meer naar het zuiden verspreidt dan werd verwacht, worden nu ook alle Londense luchthavens getroffen. Schiphol waarschuwt dat door de aswolk vertragingen of wijzigingen kunnen ontstaan. De storing in het OV-chipkaartsysteem in de regio Utrecht is voorbij. Mensen die met Connection of met het Utrechtse vervoerbedrijf GVU reisden... kregen gisteren door een softwarestoring de mededeling dat hun OV-kaart ongeldig was. De software is inmiddels vervangen. Busreizigers mochten tijdens de storing gratis reizen... maar moeten de komende dag weer in- en uitchecken. Oliemaatschappij BP zegt dat het is gelukt om een buis in de lekkende olieput... in de Golf van Mexico te schuiven. Door de buis stroomt olie naar boven, naar een tankschip... Of het lek ook helemaal is gedicht, moet de komende dagen blijken. Het lek ontstond op 20 april, toen een olieplatform explodeerde en een paar dagen later zonk. Sindsdien zijn tientallen miljoenen liters olie de zee ingestroomd. In de VS is rockzanger Ronnie James Dio overleden. Hij werd als zanger bekend van de hit Love is All, geproduceerd door Deep Purple bassist Roger Glover. Kort daarna begon hij met gitarist Richie Blackmore de band Rainbow. In de jaren tachtig nam hij de plaats van Ozzy Osbourne in als zanger bij Black Sabbath en begon hij zijn eigen band Dio, waarmee hij 16 albums maakte. Vorig jaar werd maagkanker bij hem geconstateerd en werden alle geplande optredens voor dit jaar afgelast. Ronnie James Dio is 67 jaar geworden. Tot besluit nog het weer. Vannacht enkele buien, plaatselijke misbanken en 7 graden. Morgen vooral in het oosten buien, mogelijk met onweer. Het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het en ons was het. heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010, al 20 jaar live. ZZFM. En nu u de nacht. I'm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 To see is what you get listen to people I saw things I do things I do I do